11 uur Goedemorgen, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. EU-leiders praten vandaag over de vliegtuigactie van Wit-Rusland. Het land dwong gisteren een vliegtuig van Ryanair om te landen in Minsk en een kritische Wit-Russische journalist werd gearresteerd. Correspondent Iris de Graaf vertelt wat de Wit-Russische president van die journalist wil. Hij wordt allereerst beschuldigd van het organiseren van demonstraties en rellen in Minsk en van het aanzetten tot vijandigheden tegen de autoriteiten en de politie. En op bij de aanklacht staat in Wit-Rusland 12 tot 15 jaar gevangenisstraf. Maar omdat hij op de terrorismelijst staat, kan die uiteindelijke strafmaat ook nog wel eens een stuk zwaarder gaan uitvallen. Er landen over de hele wereld zijn boos. EU-leiders noemden het al staatsterrorisme en piraterij. Dak- en thuislozen worden deze week ingeënt tegen het coronavirus. Ze krijgen het vaccin van Janssen, waarvan één prik genoeg is. GGD-medewerkers en artsen gaan langs bij opvanglocaties. Er zijn naar schatting zo'n 60.000 dak- en thuislozen in Nederland... maar van lang niet iedereen is bekend waar ze zijn. Stellen die in de bijstand zitten en willen scheiden... moeten vaak onterecht geld terugbetalen aan de Belastingdienst. Het gaat om honderden tot duizenden euro's aan toeslagengeld. Ook gaat het mis bij gezinnen in de bijstand... waarbij een volwassen kind uit huis gaat ministerie van Financiën gaat hier problemen onderzoeken. En zeven vrienden hebben dit weekend door weer en wind twee keer de Elfstedentocht gereden voor het goede doel. Deden Ze niet op schaatsen, maar op de step. Toen de Elfsteden-steppers gisteren voor de tweede keer over de finishlijn kwamen was het feest in Bolzwart. En het kippenvel stond ze op de armen. Meestje, wat is dit mooi. Wat is dit mooi, echt. Fantastisch. En mee om je in Ja, Dan heb je nergens meer les van. Heel bol zit in, natuurlijk, hè, van je? Ja, dat is... Ja. Het feest, Echt. Ja. Het fries kanski van je spelen. Ja. Piekevel, piekevel. Met de actie is 55.000 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt 13 tot 15 graden. Ook morgen is er kans op een bui en wordt het een graad of 14. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat er file bij Amsterdam op de A10 Oost richting de A10 Noord. Tussen Watergraafsmeer en Deurgedam, 4 kilometer. Vanwege een ongeluk heb je daar een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn wel weer open. En tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 You back in my life all i know is i want you back in my life all i know is i want you back in my life That's the day when it all falls through I need a heat wave A bit of vitamin D that I've I go to Get me out of this hubble Get some dead with me Then you're open to a All the games we play couldn't keep going from creeping in All I know is I want you back in my life All I know is I want you back in my life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 Oké, kom zo. Dat is afvoldoende. Ik, uh, ik zal in tegenstelling tot mijn co-presentator... Uh, die tegenover zit, Ben Zonneveld, uh, dit nummer maar afkondigen. I want you back in my life van Smith Burrow. Een keuze van uh, Jelme Koop. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit van gehoord. En ik denk ook dat het beter is dat dat zo blijft. Maar ik, ik ben bang dat het een keuze is uit Songfestival. Maar goed, uh, het is in ieder geval onderhoudend. Als het goed is, hebben we nu iemand aan de lijn. Klopt dat? Ja, klopt. Monique Beinler, dat ja. klopt ook nog. Oké, okay. we hadden begin deze week even een klein voorgesprekje. En mijn ja. eerste vraag zou zijn, ik ben benieuwd, waar ben je nu? Ik ben nu, uh, even kijken, in Oosthuis of Hoopbrede. bij een kerk sta ik nu. Ja. Dus, en dan uh, ga ik zo direct uh, richting Purmerend, dus ik kom nu bijna in brede aan. Je hebt, een, je, hebt, je hebt een bankje gevonden om even te zitten.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 nou ja, hopelijk uh, kan leren lopen en zo ook. Ook met veldtherapie natuurlijk ook. En fysio. En hoe, hij, hij krijgt... hoe oud is Liam nu? Hij is nu één jaar en hij weegt nu al bijna elf kilo. Ja. Dus de problemen en, gaan uh, zich nu voordoen? Ja, ja. Dus hij heeft nou al dat hij zijn benen al uh, niet kan bewegen. Dus we moeten hem altijd mee zo optillen. En nu al steeds oefeningen doen en zo ook met hem allemaal. En hij krijgt nou wel handzaak krijgt hij.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 Ja? Ik oh, okay. <laughs> hoop dat het droog is ook. <laughs> ja, het is gelukkig droog. Dus. Maar hoe ondergaat ja, en, een jongetje van één jaar dit allemaal? Is, uh... Nou, in principe, ja, voor hem hij weet natuurlijk niet beter, nee. dus hij is eigenlijk altijd vrolijk. Ja. En uh, ja, ook natuurlijk niet altijd hij oefeningen moet doen, want we moet elke dag fysiotherapie met hem doen. Beentjes bewegen en dan die fietsbewegingen maken, omdraaien.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 ja, Nederland, Europa en overal. Het is maar gewoon heel weinig. Ja. En hun willen de zekerheid hebben ook van, is het over 30 jaar, hebben ze dan niet nog een keertje nodig of nee, zo dan. Ja. ja, en dus het zorgpakket, uh, die hebt zoiets van als het de helft wordt, ja dan nemen wij het in het zorgpakket. Maar Ja. ja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 Actie in gedachten, wat doe je al? Uh, nou ja, het begon natuurlijk met de orchideeënverkoop van ons met? bedrijf waar we werken...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 nou, met dit weer kan natuurlijk mijn pon zo niet over die vlag. En wil jij die 100 kilometer halen? En dan moet je ja. echt zorgen dat je goede regenkleding uh, aan hebt. Dus nou ben ik eigenlijk sinds kort net dat die beuren afgelopen zijn, is mijn poncho zo uit. Dus nou is die poster ook weer zichtbaar. Ja, maar je bent, waarom ben je s'nachts begonnen? Want ik zou zeggen begin overdag dan ben je zichtbaar. Want nu, nu dus niet of nauwelijks, denk je toch?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 En je moet ze treffen, want vorig jaar heb Jim Bakkum uh, geholpen met Jamie. Die had ook SMA twee. Ja. En die is ondertussen vorig jaar al geholpen. Oké. Okay. Ja, en die heeft, die heeft een liedje ook gemaakt. En uh, ja, ook heel veel geld opgehaald daarvoor en daardoor ja. ook. allemaal Ze zijn bij Bo geweest, maar daar zijn we ook met al, onze hele groep, zijn er allemaal naartoe gebeld ja. en gemaild ook allemaal. En van alles en nog wat. Hart van Nederland, maar die reageren niet meer, die doen ja. gewoon niet meer mee. Ja, zijn misschien ik denk vaard. dat we zoiets hebben, naar, uh, Jamie is nu Liam, en wie komt er dan ja. Liam weer ja. met SMA 2? Ja, het is uh, helaas maar uh, waar. Nou, persoonlijk ken ik niemand die meer dan uh, 1000 euro heeft, denk ik, geloof ik. Ik heb geen echt rijke mensen, miljonairs. Maar zo moet je eigenlijk ja. tegenkomen. En mocht er nu iemand luisteren die te veel geld heeft. En die zegt, nou, wat kan ik dat dan kwijt? Dan is dit een mooi doel. En ja. ik, waar, waar kunnen ze vinden? Onder welke uh, zoekterm? Um, Steunliam.nl Nou ja, als we al steunliam doen, als we het al koekelen, dan komt het vanzelf wel op de website. Oké, okay, dan kom je waarschijnlijk ook. Eventjes... Dan kom je ook wel bij een knop uit waarop je kunt doneren of een rekening waarop je ja, kunt want op... Op geef.nl, actie, slash, uh, nl. Okay. Op uh, nl, NL slash, actie. En dan Liam uh, tegen SMA. Ja. Ik maar denk... als je gewoon uh, steunliam.nl, zoiets dergelijks, ja. of steunliam SMA2, dan kom je bij een heleboel ja. sites, denk ik wel terecht. Dan kom je er wel. Ja, nou, als ik Liam intoets dan ben ik er al. Maar goed, <laughs> dus is <we> stappen <laughs> kant heel snel. Nou, ik vind. Ja. Uh, uh, heel uh, moedig van je dat je s'nachts vertrekt en het was natuurlijk ook niet geweldig weer. dus nee, je bent behoorlijk nee. nat geworden, denk ik. Maar ja, uh, ja, je wordt zo afgewisseld door je man. Ja, nou, nee, niet afgewisseld, maar je loopt de watervloer. Oh, ja, gezellig, kilometer. je gaat met z'n tweeën lopen. Maar dat duurt nog eventjes, nou, dat okay. is pas bij 75 kilometer. Ja, zo, oh, ik vind het afstand. Ik zou zeggen, heel veel uh, succes. Nou, en ik dankjewel. hoop dat, uh, dat dit gesprek ook bijdraagt... al is het maar aan een uh, paar honderd of paar duizend euro... die extra gestort worden. Heeft het toch al zin? een beetje toch helpen. alle, beetjes alle helpen. Boel een beetje misschien. Ja, precies. Nou, heel veel succes en sterkte. Dankjewel. En vooral ja, ook bedankt. voor Liam. Ja, oké. Okay. Bedankt. Ik ga mijn best doen en hartstikke bedankt voor dit ja, gesprek. Graag gedaan. Oké, okay. doeg. Bye. Dit uh, liedje gaat het vanavond doen, geloof ik, bij het uh, Eurovisie Songfestival. <laughs> dus we gaan uh, zeker luisteren naar, de we luisteren naar Bird of New Age, Django McCroy. Um, nou, we gaan het zien, meneer uh, Kuik. Als het goed is, gaan wij praten met Karim El-Kabali. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ook voor u een hectische tijd in... Uh, in de afgelopen uh, weken. Uh, ik heb ook een, uh, een aantal verklaringen gelezen... daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. We streden voor een groene boulevard... met CDA, D66, PvdA en fractie Drommel aan onze zijde. Uh, dat is toch al een beetje een gedane zaak geweest, die groene boulevard. Hoe, hoe komt daar fractie Drommel dan bij? Stemde hij apart? Uh, ja, hij heeft daar uh, apart gestemd van zijn fractie... Um... Dus vandaar fractie trommel. Ja, oké, okay. dan, dan, dan snap ik hem. Dus toen begon het eigenlijk al te rommelen binnen de fractie van de VVD. Uh, ja, en ik denk ook als je gaat kijken, maar dit is dan uh, ja, meer een politieke analyse zelfs. Uh, als je gaat kijken, denk ik al vanaf het begin van het coalitieakkoord, kon je natuurlijk van buitenaf al wel zien dat toen de VVD nog bij uh, ja, het coalitieakkoord betrokken was, mm -hmm. dat, daar, dat daar wel strubbelingen waren. Ik bedoel, maar nou mij is wel elke vergadering wel iets gebeurd waarin je kon zien dat de VVD anders stemde dan de coalitie dus. Uh, wat dat betreft liep dat, denk ik, uh, met de kennis van nu al wat langer. Ja, de VVD wilde u er toen niet bij hebben. Uh, nee, ja, dat, dat is ook zo. Dat, uh, wij, wij wilden graag voor Zandvoort uh, een betrouwbaar bestuur vormen. Uh, en wij waren best wel bereid om daar uh, ons steentje in bij te dragen. Mm -hmm. Alleen uh, schijnbaar waren de verschillen tussen de VVD en, en uh, mijn partij zo erg groot... dat, uh, dat zij dachten van nou met GroenLinks, daar gaan we niet, uh, niet mee samen. Nou, ja. U uh, heeft toen wel gezegd dat u een aantal punten binnen de, uh, het coalitieakkoord toch wel zou dragen. Omdat dat voor Zandvoort heel erg goed is. Um, Klopt. Dus dat uiteindelijk uh, is er niets veranderd. Alleen staan er andere handtekeningen onder het uh, coalitieakkoord. Klopt. Ik heb er nog één... Met veel treurnis heeft GroenLinks dan ook kennis genomen van het feit dat niet bij elke partij het algemeen belang op één staat. Hierdoor komt de bestuurbaarheid van Zandvoort in het geding. Van politieke machtspelletjes in het algemeen, dan wel over personen, hebben wij onze buik vol. Uh, vooral die laatste zin uh, intrigeert mij een beetje. U constateert machtspelletjes en dat er op personen gespeeld wordt. Nou ja, dat, dat, dat kun je ook wel zien natuurlijk als je gaat kijken naar wat er allemaal is gebeurd rondom deze politieke crisis. Um, ik, ik zou bijna zeggen op een gemiddelde Facebookpagina waar iets over politiek zandwoord over wordt uh, beschreven dan wordt er gewoon keihard op de persoon gespeeld uh, en uh, misschien nog wel een passage die er volgens mij nog voor staat over seksisme uh, er, er mm -hmm. wordt ook gewoon letterlijk gezegd over mevrouw Verheij bijvoorbeeld dat zij beter in de keuken kan staan nou dat doe ik op de persoon spelen door mensen rondom de politiek heen en dat vind ik gewoon ja, eigenlijk afschuwelijk en totaal niet passen bij zandwoord uh, en dan die politieke machtspelletjes. Als je gaat kijken naar het moment waarop dit nu gebeurt. Uh, namelijk nog steeds midden in een coronacrisis. Uh, waarbij eigenlijk uh, we ge, ja echt gebaat zijn als landwoord bij een heel erg stabiel en betrouwbaar bestuur wat snel kan schakelen, dan, dan ga je natuurlijk niet kiezen in dit in deze tijd van het jaar, met de verkiezingen en de aantocht om even het college uh, een minderheidscollege te maken. Omdat je dan natuurlijk het, het college vleugel land maakt. Terwijl dat nou, het enige is dat we nu niet kunnen gebruiken. Dus dat bedoel ik dan met, met, met, met die machtsspelletjes. Uh, en, en daarom moet het algemeen belang op dit moment uh, voorstaan. En zijn we niet gebaat bij een heronderhandeling... ook van een coalitieakkoord of wat dan ook. Want we willen natuurlijk er gewoon voor zorgen... dat zand wordt, stabiel en bestuurbaar blijft. Ja, dat begrijp ik ook. Um, de sociale media haalt u, uh, haalt u erbij. Hè? En dat uh, uh, heb ik net met mevrouw Verheij ook al uh, besproken. Ja. Uh, is dat nou een, een gevolg van de sociale media die we hebben? Hè? De onge, ongeruïseerdheid die sommige zandvoerders uh, daarin tentoon spreiden? Mm -hmm. uh, de, de commentaren zijn niet van de lucht. Wat zou je tegen deze zandwoorders willen zeggen? Ja, Ik, ik, ik ben, ben er een beetje mee opgehouden om überhaupt er iets tegen reageren. te reageren. Ik, ja, ik heb het idee dat, dat dat ook niet werkt. Ik denk dat deze er gewoon op uit zijn, op chaos. En ja, als je dan uh, dat als doel hebt in je leven, dan moet je dat dan als doel hebben in je leven. Maar het is natuurlijk totaal niet constructief. En, en sterker nog, het schaadt ook gewoon uh, het gezicht van ons dorp. En al, als, je zoveel, als je zoveel houdt van je dorp, dat je, dat je zulke soort teksten op, op Facebook wil zetten... of op welk ander social platform dan ook... Um, dan, dan moet je misschien eens een keer beseffen dat als je dat doet... dat je daarmee eigenlijk niet van het dorp houdt, maar het dorp alleen maar meer kapot maakt... En, dat is niet voor mij wat we willen. Volgens mij wil iedereen in Zandvoort... dat Zandvoort weer die prachtige de badplaats wordt... die het vroeger ooit was. Ja, en dat bereik je, dat bereik je natuurlijk niet met dat soort commentaar... Op, uh, op allerlei sociale media. En zeker niet als je daar ook nog bij... Uh, direct op de personen gaat uh, spelen. De raadsvergaderingen van uh, afgelopen tijd... Hè, uh, heeft u daar ook het gevoel... dat daar ook wel eens op de persoon gespeeld werd? Um, ja, nee, it, it, it, ik denk dat dat, dat dat echt meer van de vorige, vorige tijd is, zeg maar. Uh, en met de vorige tijd bedoel ik dan meer de, het begin van de periode... ...waarin dat nog wel eens een keertje gebeurde. Um, en ik, ik denk dat vooral nu de digitale tijd, die waar wij in leven... ...dat dat, dat wat minder is. Um, maar ja, af en toe vroeg er nog wel eens bij iemand iets uit. Uh, en dan denk ik bij mezelf van... ...kom op, we zijn professioneel bezig hier. En we moeten ons ook, uh, we hebben functie moeten laten zien... Dat, dat wij dat aan kunnen, dat wij gewoon op een normale manier kunnen discussiëren met elkaar. Want als we dat niet kunnen, ja, dan krijg je van die excessen die ook op Facebook komen. Ja, maar wij, uh, ook, ook binnen de raad is er afgesproken dat we de bestuurscultuur uh, een beetje gaan, uh, gaan vernieuwen. En uh, we gaan netjes met elkaar om. En bij sommige opmerkingen denk ik wel eens van nou, dat past er niet helemaal in. En dan hoor ik weer, we moeten maar eens geen koffie drinken. Wordt er nou nooit eens in de, aan de bel getrokken binnen zo'n raad? Oh, nee, dus ook vaker ook in het presidium is er natuurlijk wel gesproken over, over de sfeer binnen de raad en, en ja, als je gaat kijken denk ik dat het helemaal in het begin al mis is gegaan naar de raad. We, we begonnen met z'n allen helemaal vrolijk en blij, we, we hadden een raadsprogramma. Breed we gedragen. Op waren. Breed gedragen inderdaad, op voor mij de PVV na, uh, maar die hadden zo hun eigen idee, die hadden wel meegepraat aan het raadsprogramma, dus dat, dat, dat was allemaal prima. Uh, en daarna kwam natuurlijk het issue met het Watertorenplein uh, en de, de gift aan, uh, aan, aan, aan OpenZet. En vanaf daar zijn denk ik de verhoudingen gewoon binnen de raad langzaam scheef gaan groeien. Uh, en zag je steeds vaker dat er twee soorten blokken tegenover elkaar kwamen staan. Uh, en, en dat is, uh, nou ja, bij de weg is dan daar nog een keer een kink in de kabel gekomen, de weg richting het circuit. Uh, en dat heeft allemaal natuurlijk niet bijgedragen aan, aan die sfeer die er in de raad is uh, ontstaan. Dus ik denk dat, dat dat echt de verklaring daarvoor is. Ja, dat, uh, dat, dat is misschien wel zo. Maar er wordt nu gewoon duidelijk in een coalitieakkoord over, over bestuurscultuur gesproken. En dan vind ik ook ja. dat je er wat aan moet doen. Ben ik, ben ik helemaal met u eens. En dat is ook de reden waarom wij nu deze, deze stap hebben gezet. Om, om ook gewoon die coalitie in te gaan met datzelfde akkoord. Omdat dit soort ja, essentiële dingen... En, en mag ik ook nog iets anders noemen. Bijvoorbeeld dat wij ook echt de service en in de functie richting de burgers gaan, gaan staan. Als, als gemeente en als overheidsinstelling zijnde. Mm -hmm. Ik denk dat dat de dingen zijn waar we ons echt de komende... Nou, nu nog uh, ongeveer negen uh, maanden echt heel erg sterk voor moeten maken. En ik denk ook dat juist het veranderen van die bestuurscultuur... heel goed kan met deze partijen waar we nu uh, mee in de coalitie zitten. Omdat we natuurlijk met z'n allen uh, hebben eigenlijk allemaal andere belangen. Ik bedoel, we zijn van links tot rechts vertegenwoordigd. Maar ik denk dat juist daarin... Uh, in het to komen tot goede compromissen... voor Zandvoort in het algemeen belang daarvan. En dat goed kunnen uitleggen... en met elkaar ook echt achter een college staan... dat dat nog wel eens een keer een omslag kan zijn... ook in de bestuurscultuur. Mm -hmm. Omdat wij er, er daarmee gewoon voor zorgen... dat we met uh, veel input richting het college... van alle, allerlei uh, kanten, om het zo maar te zeggen... ervoor kunnen zorgen dat zij uiteindelijk... Uh, ook met een goed en gedragen... Uh, besluit richting, uh, richting Zandvoort kunnen komen. En ik denk dat dat soort besluiten per definitie voor minder discussie in de Raad zullen gaan zorgen. En daarmee weer uh, de bestuurscultuur natuurlijk zullen helpen... doordat er minder discussie uh, zal ontstaan uh, in de Raad... en minder vrok uh, uh, is richting elkaar. Meer, meer inhoudelijk discussiëren in plaats ja. van... Uh, uh, ik leg hier een stelling neer en ik ga tegen tegenstemmen... wat uh, heel veel gebeurt. We moeten allemaal een beetje uit de loopgraven komen. Uit mm -hmm. de <laughs> loopgraven komen, ja, dat is wel heel mooi. Uh, GroenLinks uh, maakt zich natuurlijk ook op voor de aankomende verkiezingen. Uh, u heeft een, een, een, een tijd terug, uh, um, nou niet de woede... maar toch wel de verbazing van GroenLinksers... op uw hals gehaald over de Formule 1. U heeft u voor Zandvoort gekozen. Dat is door de Zandvoort dus u wel weer in dank afgenomen. Uh, in het huidige coalitieakkoord... wat u eerst niet ondertekende en nu wel... wat zijn daar voor u de winstpunten in? Het uh, allergrootste en mooiste winstpunt, en dat heb ik toen ook al benoemd in de, in de raadsvergadering die het coalitieakkoord vaststelde, was natuurlijk het feit dat, uh, dat de motie duurzaamheid uh, die wij toen in die bewuste vergadering, uh, 26 maart 2019, uh, hebben ingediend, dat dat ook echt het beleid is geworden richting het circuit. Uh, en, en daar gaat het ons ook in zekere zin om. Uh, wij hebben toen gekozen voor het algemeen belang, maar we hebben wel samen met uh, ook weer een best wel grote meerderheid van de raad uh, die motie ook aangenomen. En dat die motie nu uh, is aangenomen, wordt uitgevoerd en zo staat de in het coalitieakkoord, is voor ons natuurlijk een hele mooie winst. En ook als je kijkt naar wat daarmee gebeurt, uh, ik spreek ook wel eens met mensen van het circuit, ik spreek ook met mensen van de gemeente en ook mensen van de duingebieden daaromheen, dan heb ik het vermoeden dat dat uh, echt de goede kant op aan het gaan is. En, en dat is denk ik ook wel echt wat we nodig hebben. Kijk, um, we, zijn, uh, we, we kunnen wel met z'n allen tegen zijn, maar we kunnen ook kijken, en dat heeft misschien ook wel weer met die bestuurscultuur te maken. Uh, in, in zekere zin hoe we uh, tot een goed en werkbaar compromis voor iedereen kunnen komen. Waarbij iedereen, uh, niet misschien staat te juichen, maar wel iedereen tevreden is. En denkt van nou, nu hebben we toch een, een mooie feestje. Maar we houden ons wel aan de, de belangrijke regels en in dit geval aan uh, de duurzaamheid. Aan de, de, de uh, negen maanden. Negen maanden coalitieakkoord. Zijn er nog uh, punten in dat coalitieakkoord waarvan we denken van ja, dat hebben wij als groenlinks toch... Uh, daar zetten wij onze schouders nog een keer onder. Ja, het duurzaamheidsfonds uh, lijkt mij daar uh, het mooiste. Dat is een mooi voorbeeld. voorbeeld. Maar zijn er nog meer ja. dingen? Uh, de, de, won, uh, de woningbouwprojecten. Uh, Batuijseplein uh, en voor het uh, Watertorenplein. En Curidex, moeten we tegenwoordig zeggen. Curidex. Ik denk dat we, dat we daar, uh, daar echt een, een stap moeten, moeten en kunnen gaan zetten. Uh, want uh, het was uh, nummer één in ons verkiezingsprogramma uh, vorige, vorige ronde. Dat wij gewoon voor de Zandvoortse jongeren graag wilden gaan bouwen. Uh, en eigenlijk in zijn algemeen het wordt willen gaan houden. Want er is natuurlijk een enorme krapte op de woningmarkt. Uh, en, en daar kunnen we gewoon nog in deze periode stappen voor gaan zetten. En die stappen moeten we ook echt zetten. Ja. Want als we dat nu weer niet doen, dan uh, zijn al die jongeren die nu uh, nog uh, op, de, op de middelbare school zijn, uh, en zitten, zijn dan uh, de pineut. En dat kunnen we nu voorkomen. En dat moeten we ook echt nu voorkomen. Dus daar moeten we ons volledig voor inzetten. Dat, dat wordt denk ik voor ons echt een van de belangrijkste punten in de komende tijd. Ja, we hebben, en, net, en... Uh, we hebben net van meneer Bluis gehoord... dat uh, een aantal woningen gereserveerd gaan worden voor zandvoorters. Uh, dat ging over sociale uh, woningbouw. Zouden daar de midden- en zwaardere huurders ook een soort van uh, gereserveerd moeten worden? Um, ja en nee. Ik denk dat we vooral... ...ook in het middensegment zeg maar voor de middendure huur... ...ook echt moeten gaan bijbouwen. Omdat dat het een beetje... Het maar voor ding... zandvoorters? Ja, ook voor zandvoorters. Omdat dat het, het ding is wat een beetje in heel Nederland ook mis aan het gaan is. Er is niet een goede doorstroom van uh, sociale huur naar middenhuur naar hoge huur. Het, het segment middenhuur is er eigenlijk bijna niet. Uh, nergens niet eigenlijk. En daardoor ontstaan wachtlijsten. En ontstaat, ontstaat krapte. Want alle mensen die in een sociale huurwoning zitten... ...maar eigenlijk een middendure huurwoning kunnen krijgen... Uh, die kunnen die woning niet hebben, omdat die er gewoon simpelweg niet is. Dat zorgt ervoor dat mensen die een sociale huurwoning willen, die ook niet kunnen krijgen. Omdat al die mensen die dus in die middendure sector moeten zitten, uh, allemaal in die sociale huurwoning blijven zitten. Dus we moeten zorgen dat die doorstroming weer op gang komt. Dat is er jaren niet gebeurd. Uh, ook uh, door, de, door de crisis van 2008. Misschien herinnert u die nog wel de huizencrisis. Um, en als we die oplossing nou eens een keertje gaan vinden en met z'n allen daadkrachtig erachter gaan staan dan denk ik dat we voor Zandvoort een hele grote slag kunnen staan. Okay. En al die zandvoort jongeren hier kunnen blijven wonen. Uh, maar ook al die ouderen hier in Zandvoort kunnen blijven wonen... op een woning die voor hun veel beter geschikt is... dan dat op dit moment het geval is. Een goede doorstroming zou voor Zandvoort een, een oplossing zijn. Uh, ook u maakt zich op voor de verkiezingen. Op uw website uh, staan al een paar aardige kreten. Maar u zoekt vooral jonge mensen ter ondersteuning. Ja, klopt. Uh, wij uh, zijn uh, eigenlijk in 2018 hier begonnen met, uh, met vier jongeren op de eerste vier posities. Uh, en dat is, uh, is ons als partij uh, best wel bevallen, om heel eerlijk te zijn. Uh, wij, wij, wij zijn blij geweest met die input. We hebben ook gezien dat in de afgelopen jaren onze, onze ja, toch wel kleine partij, kleine groepjes waar we mee begonnen is uitgegroeid tot echt wel een, een mooie groep mensen. En die, die groep mensen willen ook gewoon graag uitbreiden richting de komende verkiezingen. Uh, ...omdat het voor ons één ding uh, voorop staat... ...en dat is eigenlijk ook de titel van het bericht dat we hebben natuurlijk uh, doen uitgaan... En dat, is dat, ...dat voor ons Zandvoort op één staat... En, ...en daarmee bedoelen we ook echt zeer zeker... ...dat wij echt heel erg bedoeld zijn naar alle meningen van alle Zandvoorters... Uh, ...als je wel of geen GroenLinks'er bent... Uh, ...om ons daarvan uh, ja, te voorzien... Omdat, ...omdat wij denken dat de politiek veel te lang een uh, soort van tolentjesfunctie had... ...we zaten in ons e te keken naar beneden, wat heeft, uh, wat heeft Zandvoort nodig... Ik denk dat het veel beter is om te kijken van wat heeft Zandvoort echt nodig en vanuit de bevolking de andere kant op richting uh, de, de gemeente te gaan proberen om al die dingen te realiseren waarop we nou met z'n allen al zo lang wachten. Nou, we gaan uh, ook u en uw uh, uh, lijstgenoten tegen die tijd dat die uit is zeker nog een keer uitnodigen om uh, hier en daar wat uit te leggen meneer Kabali. Ik uh, dank u voor uw uh, commentaar en uh, wij gaan elkaar zeker uh, nog spreken in de aankomende periode. Dank u wel. Dank u wel. Fijne middag. Dank u wel. Wat we gehad hebben. En Frieden, dat kunnen we in Zandvoort wel gebruiken in de laatste zaal. Van Nicole, en ik meen me te herinneren dat het ooit een zonfestival gewonnen heeft. Dus uh, dat waarvan akte. Als het goed is, hebben we nu aan de lijn Marcel Elsjan vipper Klopt dat? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, laat ik om te beginnen even duidelijkheid uh, proberen te verschaffen. Uh, ben jij nu de nieuwe directeur van het HDMZ of conservator? Of een combinatie van beide? Uh, ik ben een combinatie. Okay. Maar officieel ben ik uh, de nieuwe directeur. Ja. En uh, bij uh, hele speciale uh, tentoonstellingen die gepland worden... Uh, dan huren uh, we tijdelijk een conservator in die er echt helemaal in thuis is. Oké. Okay. Okay. Dus. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd nogal veelvuldig... in het Hans Davids Museum Zandvoort ben geweest. Dus ik heb jou daar ook aan het werk gezien. Ja. En uh, wat mij opvalt is, de laatste dagen zijn jullie plotseling heel erg actief geworden. Um, ja. Dat is natuurlijk met het oog op de komende opening. Ik hoop 7 juni dacht ik hè? Ja, nou, dat hangt natuurlijk een beetje af van uh, wat meneer Rutte met enkel soorten gaat uh, beslissen over de ideeën. Uh, maar zoals er nu in de planning staat... zou op zijn vroegst uh, 9 juni de datum zijn... dat uh, de museum okay. weer open kunnen. En jullie zijn maar je ja. daar vast op voorbereiden? Ja, precies. Uh, wij moeten zorgen dat we uh, weer open kunnen. Ja. En, uh, goed, dat, uh, het museum is opengegaan vorig jaar 1 maart. En uh, 12 maart moesten we weer dicht. En uh, sinds die tijd zijn we eigenlijk ook dicht geweest. Ja. Tot nu toe. Dus uh, bijna niemand is er nog geweest. Nou ja, daarentegen staat het... ik ben er wel twintig keer geweest. Dus dat, is dan, <laughs> dat maakt het dan weer een evenwicht. Maar ik zag jullie uh, schouwen met tafels... en dingen verzetten. Wat, hoe gaan jullie de opening... Uh, zeg maar ja, vieren? Want het is eigenlijk een heropening. Gaat er iets bijzonders gebeuren? Uh, nou, dat, ook dat hangt een beetje af van uh, wat er mogelijk is. Want het kan heel goed zijn dat er um, in de eerste periode... weer op afspraak uh, mensen naar binnen mogen. Dus niet gewoon maar vrijblijvend. En dat ze toch vasthouden aan maximaal 30 personen... Uh, in één ruimte in één keer. Dus ja, het is, wat dat betreft is het allemaal nog onzeker. En hebben we eigenlijk nog weinig zicht op uh, hoe dat precies gaat. Maar goed... We werken met scenario's, zodat iedereen doet. Uh, zodat iedereen doet. Ja. Uh, dus als we volledig open moeten, dan uh, gaan we er wel iets speciaals van maken, dat e sowieso. Heb je al een idee, van het ziet er toch wel naar uit dat er binnenkort uh, meer vrijheid wordt gegeven aan iedereen. Uh, maar hebben jullie al een idee, hoe als dat het geval is, hoe je dat dan gaat aanpakken, wat er dan gaat gebeuren? Een openingstentoonstelling, speciale expositie. Nou, er is sowieso een expositie van de oprichter van het museum, dat is Jan van Beelen. Ja. Uh, die is opengegaan uh, op 1 maart vorig jaar. Maar goed, die heeft bijna nog niemand gezien, dus die willen we in ieder geval uh, nog uh, eventjes in stand houden. Ja. En daarnaast zijn we in ieder geval bezig met uh, een aantal exposities voor uh, het komende jaar nog. Ja. Dus één um, daarvan uh, dat zal waarschijnlijk een, um, een, een hele experience zijn rondom uh, het Formule 1 uh, okay. gebeuren in Zandvoort. En heb je daar al ideeën over hoe je dat gaat invullen? Ja, daar zijn behoorlijk goede ideeën over op dit moment. Uh, er is natuurlijk in het museum zelf een, een panorama filmzaal die uh, eigenlijk uniek is voor Nederland. Zeker? Dat die, ja, dat draait op dit moment een film over de geschiedenis van Zandvoort. Um, en daar komt een nieuwe uh, 360 graden film bij over het circuit en over het racen op het circuit. Ja. Dus uh, als mensen dat meemaken, dan hebben ze het idee dat ze zelf um, hebben gespeeld met 300 kilometer uh, over het circuit. Ja. Ook al zou je niet van een museum houden, dan zijn deze twee die is sowieso de moeite waard om een bezoek te brengen aan het museum. Ja, uh, maar voor de rest is het natuurlijk ook zeer uh, boeiend om te kijken. Het is een mooi museum, dus uh, ligt er niet aan. Um, nou, we zijn dus met z'n allen benieuwd wanneer het uh, echt los kan gaan... en dat het HDMZ kan laten zien wat ze, uh, wat ze te bieden hebben... en dat ja. de Zandsporters kunnen zien wat er geboden wordt. Maar we hadden als aanleiding op dit moment uh, uh, het verzoek van jullie... want jullie hadden natuurlijk heel veel vrijwilligers... Ja. Er zijn in de loop van de coronaperiode zijn daar wel wat afgevallen... En uh, eigenlijk uh, wil je een oproep doen met uitleg uh, dat je vrijwilligers nodig hebt? Ja, precies. Uh, er waren in, het, uh, in de beginperiode vorig jaar uh, waren er, uh, 30 uh, enthousiaste mensen die uh, zich hadden opgegeven als vrijwilligers. Maar die hebben eigenlijk nog nooit wat gedaan? Die hebben een, nog heel weinig kunnen ja. doen. Willen <laughs> uh, wel, maar konden niet. Maar daar, daarvan zijn er in ieder geval uh, nog 17 uh, van over of 18 inmiddels. Ja. Um, maar we hopen toch wel weer uiteindelijk op een soort 30-tal uh, terecht te komen. Ja, maar wat heb ik nou even uh, afslag tussendoor? Er zijn er dus 12 of 13 die hebben afgehaakt. Ja. Maar, maar, hebben die mensen plots weer ander werk gevonden? Of een andere tijdsinvulling van... Ik vind het nogal wat. Nou, uh, wij zijn niet de enigen die daar uh, mee te maken hebben uh -huh. qua afzeggen van vrijwilligers, want uh, dat is bij het Zandvoortsmuseum Museum is dat ook zo, uh -huh. uh, ook bij andere instellingen. Maar dat heeft natuurlijk ook uh, heel erg te maken gehad met het feit dat uh, veel mensen, uh, ja, een wat oudere leeftijd hebben. ...en iedereen toch wel behoorlijk angstig is geweest van ja, wat uh, ah, ja. gaat corona doen? Ja. En, uh, dus uh, vaak is het geweest niet zozeer van nou, we zien het niet zitten. Uh, maar meer uit uh, gezondheidsredenen. Ah, om, ja. We willen dat risico niet lopen. Ja. Maar dan ben je nu op zoek naar jongere vrijwilligers. Nee, uh, niet speciaal. Uh, het gaat er ons om dat we, dat we in ieder geval willen aangeven dat als we zo meteen open gaan... Uh, dat dat weer in een veilige om, uh, omgeving ja. is. En uh, alle mensen die we om inmiddels gesproken hebben, en ook de mensen die vastwerken in het HDMZ, die zijn inmiddels uh, uh, gevaccineerd. Ja. En ook alle vrijwilligers, omdat die uh, op dit moment, ja, de meeste die, die zijn toch boven de 65. Okay. Dus uh, dat is um, wat dat betreft een, een, een wel een veilig prettig gevoel dat ja. dat uh, bij iedereen zo het geval is. Wat zoek je precies voor vrijwilligers? Wat moeten ze kunnen doen? En, uh... Ja, dat is heel breed. Dat, dat gaat van uh, mensen die het bijvoorbeeld leuk vinden om in de in de horeca te assisteren. Uh, er zit natuurlijk een een, um, een museumcafé zit erbij. Dus daar uh, zoeken we nog uh, mensen voor die daar uh, interesse in hebben. Uh, daarnaast hebben we mensen als uh, gastheer of gastvrouw nodig bij de uh, receptie. Maar ook mensen die geïnteresseerd zijn uh, iets dieper in uh, kunst. Zodat we die uh, ja, eventueel als post of uh, extra uitlegpersonen uh, uh, kunnen inzetten bij uh, bepaalde tentoonstellingen. Uh, mensen die geïnteresseerd zijn om... Um, met name educatieve programma's uh, uh, te willen gaan om, uh, ontwikkelen. Daar hebben we nu al een hele geschikte dame voor uh, in het team... maar die kan zo meteen best hulp gebruiken. Uh -huh. En daarnaast zijn er mensen die eventueel het leuk vinden... om echt uh, uh, hands-on te helpen met het opbouwen en afbreken van tentoonstellingen. Uh -huh. Dus het is heel breed. Ja, eigenlijk en. iedereen kan daar wel iets in vinden. Maar hoe ga je dat regelen? Ik bedoel... Je hebt 30 vrijwilligers nodig, die gaan niet allemaal tegelijk werken. Hoe kun je als vrijwilliger weten wanneer je moet uh, werken? Nou, er wordt sowieso gewerkt in, um, in shifts in werktijden van drie uur, dus blokken uh -huh. van drie uur. En dat zou van um, tien uur s ochtends tot één uur zijn, of van één tot vier. Overzichtelijk dus? Dat is heel overzichtelijk. Um, daarnaast hebben we een soort uh, groeps-app, waarbij iedereen zelf kan aangeven... Uh, wanneer ze willen werken, in welke blokken en uh, ja, welke dagen. Ja. En als dat één middag of één ochtend in de week is, is dat ook al prima. Uh -huh. uh, dus je, je hoeft je niet verplicht te voelen om uh, uh, meerdere dagen beschikbaar te zijn. Dat is absoluut niet noodzakelijk. En hoe groter de pool is van mensen waar we uit kunnen putten... Dus de gemakkelijker het ja. voor iedereen is om uh, ingezet te worden op de manier zoals zij dat uh, graag willen. En ze regelen eigenlijk min of meer zelf hun werktijden door op de groep ze aan te geven wanneer ze kunnen. Juist. Juist. Dus dat is natuurlijk ook wel prettig. Dat je... ja. Aan de andere kant is vrijwilliger natuurlijk uh, niet vrijblijvend, want als je ergens uh, toe verplicht uh, op vrijwilligersgebied, dan mo moet je ook dat doen. Ja, dat hopen we wel. <tosses> dat in ieder geval um, uh, zeg maar, dat het niet een vrijblijvend verhaal mm -hmm. is. Uh, maar dat we toch wel op mensen kunnen rekenen als ze eenmaal uh, uh, in de groepsapp zitten en aangegeven hebben waar ze, uh, waar ze graag geïngedeeld worden. Ja. Het lijkt me, als je in een museum kunt werken met een uh, uitstekende horecavoorziening, lijkt me dat voor heel veel mensen, en ook nog een hele professionele museumwinkel heb ik gezien, lijkt me ja. dat voor heel veel mensen wel een uitdaging om daar een steentje bij te dragen. Ja, het is een hele leuke, een leuke manier om um, sowieso ja. een aantal uur per week um, lekker bezig te zijn. Ja. Met een hele leuke groep mensen. Ja. En de... uh, er, zijn, ja, er staan gewoon een heleboel dingen op stapel die um, voor elk wat wils uh, bieden zometeen op ja. het gebied van tentoonstellingen en activiteiten. Ja. Dus um, als mensen geïnteresseerd ja. zijn, dan kunnen ze zich um, aanmelden, heel graag zelfs. Hoe doen ze dat? Dat kan uh, eventueel via de e-mail en dan kunnen ze het beste een uh, e-mail sturen uh, aan uh, rob.hdmz.nl mm -hmm. En dat is uh, de attentie van Rob Peters. Dat okay. is de manager en die, uh, uh, die coördineert ook het hele vrijwilligersverhaal. Okay. Dus rob.hdmz.nl Je kunt er natuurlijk uh, ook langslopen denk ik, of niet? Je kunt ook even binnenlopen, alleen op dit moment is het zo dat uh, omdat we nog gesloten zijn en uh, ook allerlei dingen buitenshuis ja. moeten regelen, uh, we er niet continu aanwezig zijn. Ja. Dus uh, de mail is denk ik Best. het gemakkelijkste. Ja, en het is een makkelijk mailadres. Hè? Rob is niet zo'n moeilijke naam. Nee. hdmz, dat moet je weten als vrijwilliger, want dan ga je werken. En dan ja. .nl, lijkt me ook logisch. Dus rob Rob.hdmz.nl. En dan kun je opgeven als vrijwilliger. En het is een breed scala aan mogelijkheden. Hou je van horeca, hou je van verkopen of hou je van rondleiden. Voor iedereen wat wilt. Dus ik, uh, ik hoop dat je voldoende uh, vrijwilligers uh, aangemeld krijgt. Ja, ik hoop het ook. En uh, we gaan er wat moois van maken zodra ja. we weer open kunnen. En we gaan duimen draaien voor jullie en voor het andere museum. Uh, wanneer jullie precies open mogen en wanneer je dat helemaal mag. Ja, want het zou wel weer eens een keer mooi zijn, ja. dat er leuke dingen gaan. Ja, precies. Worden. Daar hebben we behoefte aan. Uh, bedankt voor dit gesprek... en heel veel succes met het, uh, met het vrijwilligerswerk. Ja, en jullie ook bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, dag her. Goed, dit uh, was uh, Els Jan... en die sprak vanuit het HDMZ en uh, natuurlijk wil die vrijwilligers hebben. Um, zoals u gehoord hebt... is mijn mede-presentator vandaag geweest... Gert-Jan van Kuik. Uh, hij heeft ook de redactie gedaan... De muziek en het vele werk uh, daaromheen en het zoeken naar muziekjes uit de Eurovisie zongfestivals van later naar nieuw is gedaan door uh, Jelme Koper. De techniek Pim Groof, waarvoor nog steeds hartelijke dank. En uh, vanmiddag is er weer een uh, zaterdagmiddag van CFM. Dat is van uh, 2 tot uh, 5 uur. Daar gebeurt van alles wat er in Zandvoort uh, besproken is. U kunt natuurlijk ook weer naar de herhalingen luisteren. U kunt dat zien op. Uh, ZFM uh, website. En die uh, leidt u verder naar interviews en naar stukken. Het hele programma is maandag weer te beluisteren. En uh, dat was het voor dit weekend. Oh ja, de bibliotheek gaat weer open. Ja. Alleen, uh, ja, daar kan je dan weer heen, Gert. Ja, ja. Uh, bibliotheek gaat open. Wil je daar meer over weten? Want er zijn nog wel wat restricties. Ga naar www.bibliotheekzuidkennenbaland.nl-open. En de bibliotheek is 24 uur per dag. Ach, 7 dagen per week geopend, hè? Via passend lezen. Kijk, dat is uh, ook weer een apart ding. Daar gaan we het zeker nog een keer ja, over okay. hebben. Um, op pluspunt is van alles te doen. Maar wel met restricties. En zeker de huiskamer voor uh, jongeren is open. Maar kijk wel even wanneer en hoe je uh, erin mag. Want je moet je wel aangeven. En ik denk dat we nu alles besproken hebben. Ik wens jullie allemaal een zeer prettig weekend. Mijn naam is Ben Zonneveld. En tot volgende week.